Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Greenpeace voert actie in de haven van Rotterdam. Ze proberen met kano's en rubberbootjes een deel van de haven te blokkeren. De actievoerders willen dat olie- en gasbedrijven geen reclame meer mogen maken voor fossiele brandstoffen. Verslaggever Nasra Habibala. Daarvoor hebben ze uh, Europese breed eigenlijk 1 miljoen handtekeningen nodig. Want het is een Europees initiatief om te zorgen dat het op de agenda van het Europese parlement komt. En ze hopen natuurlijk met deze actie vandaag in de haven dat ze veel aandacht krijgen en makkelijk die, uh, die handtekeningen bij elkaar krijgen. In Frankrijk is het vanaf volgend jaar al verboden om reclame te maken voor fossiele brandstoffen. Ook meerdere politieke partijen in Nederland willen zo'n verbod. Facebook heeft de systemen die nepnieuws tegen moeten gaan te vroeg uitgezet na de presidentsverkiezingen in Amerika. Daardoor zou het kapitool bestormd zijn begin dit jaar, zegt een oud-manager van Facebook. Ze zegt dat geld verdienen belangrijker was dan de veiligheid. Facebook zelf vindt het een belachelijke bewering. Tientallen reisbureaus stappen naar de rechter. Ze vinden de oranje reisadviezen voor verre reizen niet oké. Okay. Neem bijvoorbeeld Kaap Verdië. Er zijn weinig besmettingen. Er is een hoge vaccinatiegraad. Zij erkennen het EU-vaccinatiebewijs. En om die reden zou Kaap wat ons betreft een geel reisadvies moeten krijgen. Met een vaccin of als je hersteld bent van corona zou je die verre tripjes moeten kunnen maken, zeggen de reisbureaus dus, net als in Europa. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de reisadviezen er niet voor niets zijn. En een record voor het Australische Melbourne. De stad zit nu allemaal in lockdown. Alle lockdowns bij elkaar opgeteld duren nu al 245 dagen. Inwoners zijn er wel klaar mee, zegt correspondent Meike Weijers. Australië is bezig om langzaam maar zeker weer open te gaan. De bewoners wordt steeds, die wordt dan voorgehouden van op een gegeven moment gaan we weer open, mag je weer naar, gewoon naar de kroeg. Maar zover is het nog niet en je merkt wel dat mensen daar echt steeds minder, ja, het geduld van mensen raakt steeds meer op. Tot nu toe lag het lockdown record in handen van Buenos Aires.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Zon, Zon, zee, Zandvoort, een z zomerhit. Dit is de Zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. I've seen the yellow lights go down the Mississippi in the bridges of the world, and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound dogs In singers home. It still seems for the best. And Ik ben helemaal verbaasd naar de openingsmuziek... en wat er nu gaat gebeuren, Getingel, tangel. En zeer goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg Studio. Het is 2 oktober. En er blijft maar doorgaan aan het muziekje. <lacht> 40.000 mensen in deze regio is tegen dit soort muziekjes, hè, kort? Nou, valt die stil. We gaan het hebben over allerlei dingen die gebeurd zijn van de zomer... en misschien wel in het, in het verschiet komen met burgemeester Molenburg... Daarna gaan wij praten of met Roy Dongen of met Gertjan Bluis, de wethouder over statushouders en Roy Dongen... Uh, over de COC-avond bij Pluspunt aanstaande dinsdag. Over het uur heen met boodschappen en reclames... praten wij daarna met Paul Olieslager <coughs> over het Joodse monument... wat zondag uh, geopend wordt ont onthuld wordt. Romy Koning is de volgende en die heeft een website... starterswil ook een woning in Zandvoort... En als laatste praten wij met Ronald Cassé over de IVN-wandelingen... Uh, die, die volgend weekend, en, ja, het volgende weekend zaterdag en zondag, te lopen zijn. Dat was de opening voor mij. Is het nu muziek of kan ik nu doorgaan? <lacht> Goed. Burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zonneveld. <clears throat> um, we hebben natuurlijk een... een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 En zo zie je dat er ook weer steeds meer mogelijk is. Dus mensen toch in, uh, in toenemende mate weer bij elkaar kunnen komen. Je ziet dat wat betreft de evenementen weer wat opgestart worden. Het is nog niet in, in de hele volle omvang, maar tegelijkertijd uh, betekent dat dus ook dat het mm -hmm. meer sociale deel van het burgemeesterschap uh, ook weer meer in beeld komt. En daar ben ik heel blij om. Ja, grote evenementen zijn er nog niet geweest in dus Zandvoort. Wel een paar kleintjes, hè, waaronder de, uh, de makrelen. Dat kon nog wel met wat ruimte mm -hmm. eromheen. Um, volgend weekend is er de Obstakelrun.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 voorbijganger en de terraszitter de ruimte geeft. Oké, okay, nou we zijn benieuwd, want ik neem aan dat dat volgend voorjaar wel weer te sprake gaat komen. Uh, afsluit de is een mooi bruggetje naar de Grand Prix. Uh, Laten we het eerst over de haltestad hebben. Een aantal keren is er geroepen uh, als je bij de haltestad kwam dat de haltestad afgesloten was. Was dat nodig? Ja, wat we zagen was dat um, um, er heel veel aandacht lag op het feit dat het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 Maar we hebben wel gezegd... op het moment dat het heel druk is... is het goed om even die toegang te reguleren. Ter voorkoming het feit dat iedereen... helemaal hutje mutje bovenop elkaar stond. En we hebben ook gezegd... we gaan daar niet als een stelletje cowboys... de boel helemaal afsluiten. Want mensen moeten ook de ruimte hebben... om ook in dat Formule 1 weekend... juist in dat Formule 1 weekend... gewoon lol te kunnen hebben... en bij elkaar te kunnen komen. Ik geloof dat er vier dagen echt veel lol is geweest. Zelfs tot zondagavond. Later was het lol...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 Uh, heel handig naar binnen gewurmd. Uh, maar het was wel aanleiding om nog eventjes de, de boel nog verder aan te scherpen, kan ik zeggen. Ja, ik vond hem wel grappig. Uh, ja. Al toeterend kwamen zij over de burgermeester Engelbeldstraat, want ja. ze gingen weer naar huis ja. uh, vroeg in de ochtend. Ja. Uh, we gaan naar de toekomst. Hè. Uh, we zijn nu in een uh, ja, soort van uh, vrij, omdat we weer mogen uh, doen en laten wat we willen. Anderhalve meter is eraf. Daarbij wel opgemerkt dat iedereen zijn QR-code op zak moet hebben. Mm -hmm. Dat is sinds vorige week ook in Zandvoort ingesteld. Hoe, uh, hoe beleven we dat? Nou, ik heb het, uh, we hebben goed overleg gehad met, uh, met de horecaondernemers. <tie> ik heb al eerder genoemd dat koninklijk Koninklijke Horeca daar een belangrijke rol ook in speelt. Ik heb het idee dat de, dat de horeca in Zandvoort, uh, voor zover ik, uh, ik zelf uh, ik ondernemers spreek... maar ook via uh, handhaving en de vertegenwoordigers uh, uh, hoe heet het, vanuit de horeca... dat het goed loopt. Uh, we hebben ook... De, de afspraak met elkaar dat we daar niet um, ja, het leger op inzetten om te handhaven. Dus we, um, op het moment dat we echt zien dat er excessen zijn... dat er, dat er ondernemers zijn die, die echt zeggen van... ik wil helemaal niet, ik doe helemaal niet... dan vindt er een goed gesprek plaats. En dan kun je altijd daarna nog kijken welke maatregelen er nodig zijn. Maar vooralsnog krijgen wij uh, de, het, het, het beeld dat het gewoon goed wordt aangeleefd. Nou, ik, ik heb niet de indruk dat in Zandvoort een café zegt... ik doe er niet aan. Nee. Uh, ik, ik lees de Haams Dagblad... En daar staan uh, twee cafés in die, uh, die dicht zijn. Ik hoor in Utrecht hoor ik een hoop ja. uh, kabaal. Ja. In Zandvoort geldt dat niet. Nee, nou, ik heb ze nog niet gezien. Ik heb van, van handhaving ook het bericht niet gekregen. Um, en nogmaals, die, die lopen wel rond en die kijken wel goed ja. uit de ogen van uh, wat er speelt. Uh, naar de toekomst. Vanmorgen las ik dat Heemstede geen vuurwerkverbod gaat uh, houden en Haarlem wel. Hoe denkt Zandvoort daarover? Ja, wat, wat natuurlijk in Haarlem gebeurd is, is dat daar de gemeenteraad uh, eigenlijk uh, heel uh, ja, op, op eigen doft besloten heeft om dat vuurwerkverbod in te stellen. De burgemeester had daar nog een, een wat andere opvatting over. Hmm. Die dus zei van laten we dat toch wat beperkter doen. Ja, ik, ik heb ook gelezen wat er in Heemsteden gebeurt. Ik heb niet het idee dat er in Zandvoort draagvlak is voor een totaal vuurwerkverbod. Wat ik ook waar ik zelf ook niet zo voor zou zijn. Want op het moment dat je vuurwerk mag kopen. Um, en je mag het niet afsteken. Dan, da, dat, dat is dan zo'n verbod. En hoe wil je dat dan ook op die manier handhaven? Er is vanuit het Rijk besloten om bepaalde types vuurwerk, waaronder knalvuurwerk en vuurpijlen, in ieder geval niet meer toe te staan. Mm -hmm. Dat mogen nog wel die vuurpotten zijn. Ja, zolang dat gewoon mag en legaal is in Nederland, denk ik van ja, dan, wat, wat heeft het dan voor zin als gemeente? En hoe wil je dat handhaven om dat op die manier in stand te laten? Ja. Dus ik zou zeggen, als er zoiets gebeurt, rol dat landelijk uit. En ga dat niet per gemeente bedenken. Nou ja, we hebben gelukkig geen vreugdevuren zoals in uh, Den Haag. Daar heeft u waarschijnlijk ook nog uh, ervaring op gedaan. Zeker, ja. <laughs> ja sterker nog, uh, um, vanuit uh, mijn appartement, uh, ik woonde daar nog niet. Toen de laatste keer het was, scheen je jezelf de vreugdevuren van Scheveningen uh, en de Kijkduin te kunnen zien. <laughs> dus ik ben benieuwd, want ik heb begrepen dat het weer toegestaan is daar. Dus of dat dit jaar ook het geval is. Het is uh, dit jaar toegestaan ja. tot maximum hoogte van uh, 10 meter. Dus we ja. gaan kijken wat eruit komt. <coughs> We hebben het heel even gehad over de 6,5 minuut schorsing. En dat is dan de politiek. Um, we gaan langzaam de opmaat maken naar, uh, naar maart. Hè, de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. Ik heb begrepen dat uh, de lijsttrekker van D66... op het ogenblik een congres leidt in Hoofddorp. Dus die is al begonnen. Um, ongetwijfeld. Ik, ik hou niet de hele dag bij ah. wat de lijsttrekkers... van de verschillende partijen doen. Maar u vertelt het mij. <laughs> ja. Maar merkt u al wat in... Uh, in de raadzaal dat men uh, toch al of voorzichtiger wordt... of nog even iets weer doorduwen... omdat het goed is voor de verkiezingen? Nou, wat je natuurlijk merkt is... het is nog een aantal maanden voor de verkiezingen... en dan is het heel gezond en normaal... dat partijen zich warm lopen. Dat betekent dus dat men de programma's aan het opstellen is... de lijsten aan het uh, samenstellen is... voor wie er dan vervolgens verkiesbaar zijn volgend jaar... Um, en natuurlijk hoort daar ook bij dat ja, partijen zich, uh, zich profileren... Uh, om straks zo goed mogelijk uit die verkiezingen te komen. En dat leidt ja, in sommige gevallen toch ook weer tot een wat scherper debat. Is dat erg? Nee, dat vind ik niet zo erg. Want ja, er moet wel wat te kiezen zijn. Nou, u zat er bovenop, want ik heb een paar keer gehoord dat het gaat via de voorzitter. Ja, dat is ook met name over de techniek van de vergadering. Dat is de afspraak die je met elkaar hebt, dat als je met elkaar spreekt... dat je dat via de voorzitter doet. Maar goed, nogmaals, ik vind het gewoon goed dat partijen zich, zich onderscheiden... Uh, dat straks de kiezer is, antwoord gewoon weet. Van, als ik op die partij stem, dan krijg ik dat. En natuurlijk, daarna moeten er weer compromissen gesloten worden en er moeten coalities gesloten worden. Maar uh, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat er echt wel wat te kiezen is. Nou, we gaan het zien. De partijen zijn bezig met het schrijven van. En ze hebben allemaal een, een uitnodiging om dat hier een beetje te komen vertellen. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Um, nou, wat ik wel belangrijk vind, hij komt straks nog langs. Uh, dat uh, morgen de onthulling, zoals je dat noemde, van het Joods Namenmonument ja, dus is. Morgenmiddag? Uh, morgen om 12 uur. Um, nou, het staat er al. Ik vind het een zeer indrukwekkend monument. Het, het, uh, het zegt heel veel over de Joodse geschiedenis van, uh, van, van Zandvoort. Um, en het heeft heel veel voeten in de aarde gehad voordat het monument er stond. Ja. En ik denk dat het een groot compliment is aan alle mensen die daar. Heel hard aan getrokken hebben. Voormalige uh, dominee Turnhout van der Linden, maar ook uh, het bestuur van de stichting, uh, die, die echt uh, met niet-aflatende inspanningen uh, eraan getrokken hebben. Mm -hmm. Dus dat is morgen, dus dat, daar kijk ik erg naar uit. Oké, okay. nou dank voor het gesprek en uh, we zien elkaar binnenkort alweer. Dank u wel. Graag gedaan. Had dat ooit nog verwacht. Oh, oh. oh. Zacht laat ik mijn ogen en een enkel taboe. Kussen op mijn hart, zoals een lied. nummer Ademloos, Ademloos door de nacht. Die, uh, dat wordt gezongen door Luna en die is wereldberoemd in heel Duitsland en ze heet uh, marie jose van der Kolk. En dit is een zandvoortse. Dus uh, waarvan achter, hartstikke leuk. Als het goed is, gaan wij praten met Roy Dongen. Roy. Ja, goedendag Ben. Uh, jij staat in Hoofddorp op een druk D66-congres. Loopt het een beetje? Ja, nou, ik sta in Hoogdorp op school waar D66 te gast is. <laughs> Moet wel een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, onze, de lijsttrekker van D66 is ook aanwezig, heb ik begrepen, de heer Van Haafden. Ja, die staat op dit moment op het podium te spitsen. Oké, okay, nou dan horen we later van jou al wat hij allemaal te vertellen hebt. Roy. Ja. Uh, jij bent voorzitter van de stichting LHBTI aan Zee. En ja. um, jij kijkt zo'n beetje wat hier in Zandvoort gebeurt... Uh, betreffende het uh, beleid misschien wat nog moet gaan komen. Volgende week dinsdag is er een avond die is georganiseerd... door het COC en de gemeente Zandvoort. En die uh, willen graag weten hoe, uh, hoe men in Zandvoort denkt over uh, LHBTI. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen, Roy? Ja, nou het is een, een mooi initiatief. Haarlem uh, heeft een bureau discriminatiezaken, uh, dat had Zandvoort nog niet, maar uh, naast nadelen heeft zo'n antwoordelijke visie soms ook voordelen, dus het bureau discriminatiezaken, dat is nu ook actief voor Zandvoort. Uh, dus daar is een idee uit voortgekomen om samen met het COC uh, en de gemeente Zandvoort uh, uh, te een, een avond te organiseren waar bewoners uh, kunnen praten over LHBTI aan zee, hoe zij het ervaren, of ze zich veilig voelen, uh, of ze qua voorzieningen goed terecht kunnen, of ze uh, discriminatie ervaren, of dat ze vinden dat er iets meer moet gebeuren, dat ze meer zichtbaar zijn, of juist niet. Die... Uh... Uh, je praat nu een beetje uit de gemeenschap, maar als er ook gewoon uh, um, hetero mensen naartoe willen, kan dat ook? Ja, ik geloof niet dat iemand bij de deur komt staan om te vragen wat je geaardheid is. Als je maar een QR-code hebt. Als je, je, moet zeker een QR-code hebben, maar je moet natuurlijk, uh, uh, belangrijk is dat, dat mensen uh, er een betrokkenheid bij hebben. Dat kan er ook zo zijn dat uh, misschien wel een familielid uh, LBTI is, of uh, dat je een, een, een zoon hebt die gay is, of een dochter die lesbisch hebt, of een zus die biseksueel mm -hmm. is, of een, een broer die trans is. Het Maakt niet uit, het is altijd een reden. Uh, als je een reden hebt, dan mag je komen. Uh, dat is een, eigenlijk een, een, een, een vraag en antwoordavond die gehouden wordt. Die wordt de CC Haarlem. En de gemeente Zandvoort. Gaat Zandvoort een beleid schrijven op, uh, op LHBTI-gebied? Ja zeker, er is uh, uh, ook volgens mij in oktober uh, nog een tweede avond en dat is een avond voor organisaties. Dus uh, zoals deze avond dan ga ik op persoonlijke titel naartoe, dan kan iedereen op persoonlijke titel naartoe. Uh, en dan is er ook nog een beleidsavond en die is uh, voor organisaties en dan ga ik namens uh, en een aantal andere bestuursleden namens LDT aan Zee daar naartoe, maar dan komt ook het COC, daar zijn de scholen voor uitgenodigd, de zorginstellingen zijn er voor uitgenodigd, uh, om daar te kijken van hoe gaan we een beleid opzetten. En de input van deze uh, avond is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat niet alleen de organisaties praten... maar dat ook de inwoners gewoon zelf rechtstreeks aan het woord hebben kunnen zijn. Hm. Die, uh, die volgende avond is voor, uh, voor organisaties. En dan, dan gaat men misschien beleid schrijven. Gaat Zandvoort richting Regenbooggemeente... Uh, ik denk dat het antwoord zeker richting regenbooggemeenten gaat, uh, uh, alleen het, het, het, het woord regenbooggemeente is wat lastig, omdat er geen uh, regenbooggemeentes meer bij komen. Dus we kunnen uh, onszelf altijd regenbooggemeenten uitroepen, het ministerie is gestopt met het benoemen van regenbooggemeenten uh, en de, de aanvullende subsidiepot daarbij, uh, die daarbij hoort. Waarom zijn ze daarmee gestopt dan? Dat, dat weet ik niet helemaal precies. Moeten we in de naam vragen. Ongetwijfeld iets in, in, in haagd uh, zijn. Uh, en ja, het was iets om een soort voortrekkersrol te bevorderen. En beleid te ontwikkelen. Ja. Nou, dat is natuurlijk nu gebeurd. Haarlem is een regenbooggemeente. Dus daar is beleid ontwikkeld. En daar zijn initiatieven geweest. En eigenlijk kan je die kennis ook delen met elkaar. En daarmee kan je dan ook... Uh, zou je niet iedere gemeente apart een regenbooggemeente uh, hoeven maken. Nee, um, als, als dat nou uitgerold wordt. Hè, eerst de inventarisatie vol onderweek, dinsdag en daarna de, de grote gemeenteavond. Wat, wat ga je daarvan verwachten? Dat er meer voorlichting of, of, of beleid op scholen of, of openbaarheid komt? Ja, ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat, uh, uh, dat Zandvoort is, uh, is een, een veilige gemeente Dat ervaren we uh, voor een deel zo. Maar er zijn ook mensen die uh, uh, dingen ervaren die minder positief zijn. Uh, uitgescholden worden, uh, of nageroepen worden, uitgelachen worden. Uh, ik hoef niet in de herinnering te brengen de meneer die uh, uh, op het station van Zandvoort... Uh, door een tweetal uh, jongens in elkaar geslagen is, dusdanig. Dat zowel hij als zijn vriend uh, medisch moesten behandeld worden en dan zelf in het ziekenhuis belanden. En dat is gewoon uh, op, op de het station gebeurd. Dus er zijn toch wel dingen dat je moet zeggen van ja, hoe gaan we daarmee om? Um, en dat geldt overigens, dat stukje veiligheid, dat straalt natuurlijk ook vaak door. Want als een meneer in elkaar geslagen wordt omdat hij uh, duidelijk uh, misschien gay was, dan kan hij ook in elkaar geslagen worden omdat hij een huidskleur heeft. Of hij kan in elkaar geslagen worden omdat hij oud is en beroofd wil worden. Hè? Dus de veiligheidsaspect is altijd belangrijk. Dus heel breed. Ja. Een tijdje geleden heb je zelf ook een, een, een, een lezing, een verhaal gehouden. over, over jouw beleving in de, de homo-wereld. zeker in het buitenland. Ja. Um, hoe was daar de reactie op? Nou, dat was uh, heel erg uh, uh, leuk en druk bezocht. Uh, het was een pluspunt en we hadden toen ook nog een anderhalve meter uh, regel. Uh, maar ondanks dat dat het anderhalve meter regel er was, was het een, uh, een druk bezochte bijeenkomst. En wat ik heel leuk vond, is dat uh, hij was bezocht voor nou ja, mensen van in de twintig tot mensen van in de tachtig. Dat was een, een leuke bijeenkomst. Uh, nou ja, dat, uh, dat heeft dan uh, in ieder geval een aanzet gegeven tot. Um, jij bent uh, dinsdag aanwezig. Jazeker. Ik, uh, ik heb uh, hoe heet het? mijn uh, dubbele Pfizer-reacties gehad. Ik heb mijn QR-code <laughs> klaar. Dus ik ben er zeker bij aanwezig om, uh, om mee te praten over het uh, LHBTI-beleid in Zandvoort. Uh, en dat is dus nu op persoonlijke titel en de volgende sessie uh, namens de stichting. Oké, okay, nou dan uh, horen wij graag jouw commentaar hierop uh, in een volgende uitzending. En het is zeker belangrijk om, uh, om dat uh, levendig te houden. Roy, ik wens je nog veel plezier vandaag in Hoofddorp. En uh, doe, ons, doe ons de wethouder de groeten. Ik zal het zeker doen. Ik ben aan het werk in Hoofddorp. Dus het plezier zal <laughs> iets minder zijn. Maar de wethouder die zal ik ze te groeten doen. Oké, okay, Roy, dankjewel. Dankjewel, succes! Het laatste stukje van dit uh, uur... praten wij met de wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen, minister Sonneveld. Hard gelopen hier naartoe? Nee, nee, gewoon lekker wandelen. Een truitje aan, maar het is lekker weer. Oké, okay, nou... Uh, wij uh, willen het hebben over... Uh, vluchtelingen en, en, en... hoe dat nou allemaal gegaan is en gaat komen... in Zandvoort. Want... Uh, zoals u zelf al verwacht... Uh, met de stroom Afghanen die... Uh, uh, die nu uh, Nederland binnenwandelt... zijn we misschien weer aan de beurt. Maar dat doen we... als laatste. In... Uh, in 2016 was er een aanwijzing door het COA en, uh, en het landelijk... dat Zandvoort moest een aantal uh, vluchtelingen opvangen. Toen is er heel snel een, uh, een, een locatie vrijgespeeld... waar heel veel mensen in konden. Ik denk meer dan 30 uh, uh, gezinnen en uh, enkele uh, alleenstaanden... die zijn daar gehuisvest. Hoe is dat eigenlijk verlopen verder... Ja, van, dat, vanaf dat spalier? Ja, dat spalier, nou, dat, dat hebben we opgezet. Uh, versnelde opvang en, en, en meer opvang. En nou ja, dat was, uh, ja, ik vond het een mooi project. Ik, ik, moest, ik had het toen overgenomen van een wethouder die, die daar nog wat in moeilijkheden was gekomen. Dat is alweer lang geleden. En, uh, maar dat was wel mooi, want a, ah, je doet wat meer ervaring op van hoe, hoe pak je dit nou aan? En ten tweede konden we het op een hele geleidelijke wijze, konden we het vervolgens doorzetten en afbouwen. En, en weer teruggaan naar het, naar het normaal, dus het aantal wat er was. En uh, ja, jammer is, het, het pand is niet meer ter beschikking, want daar worden woningen gebouwd. Maar het was wel zo'n zo locatie waar je dat soort uh, zaken goed kon regelen. Is de, naar aanleiding van, die, uh, van, van dat grote hoeveelheid vluchtelingen, is daar ook door jullie op geanticipeerd in het beleid? Uh, ja, in het beleid is. Uh, we, we hebben een programma voor statushouders, een sociaal programma statushouders. Uh, hebben we in het leven geroepen toen die grote stroom kwam. En uh, dat programma heeft tot eind 2019 heeft dat programma gelopen. En de goede dingen uit dat programma zijn dus nu meegenomen in, in, in, in de wijze waarop wij met, uh, met statushouders uh, nu, hoe we die proberen te integreren, en, enzovoort. Enzovoort. En nou, dat, is, uh, dat, dat gaat prima. En uh, ja op zich, uh, het probleem wat er nu is is, en dat heb ik net ge recent gelezen... dat trouwens in het wat nu ook... er is een verzoek om toch meer op te vangen. Op dit moment uh, zijn er 11.000... Uh, st statushouders bij de COA-gehuisvest. En normaal gaan die na 14 weken... worden die dan doorgeplaatst <coughs> naar, naar de gemeentes. Maar op dit moment zijn er maar 6.000... zijn er langer dan 14 weken daar. Dus met andere woorden, ze lopen achter. Die moeten eruit. Nou ja, dat, dat, dat is de bedoeling. Om, en het, dat, dat is ook in de taakstellingen. Elke gemeente heeft zo zijn taakstelling. Dus als je het uh, over uh, 11.000 hebt... in dit geval nog, die geplaatst zouden moeten worden. Zandvoort is 1.000ste, dus dan zouden wij 11 moeten plaatsen. Nou, wij hebben op dit moment een taakstelling uh, van 25 uh, statushouders. Voor dit jaar? Ja, voor, voor, voor dit jaar. En... Uh, nou, wij, liggen op, wij liggen helemaal op schema. Daar is, uh, we hadden er nog twee van verleden jaar, dus eigenlijk 27. Daar zijn er 23 van geplaatst. En wij, wij krijgen met name gezinnen. Dus dat betekent niet 23 woningen, maar in ons geval betekent dat 7 woningen. Nou, Als je kijkt naar dat er ongeveer 160 uh, verhuizingen plaatsvinden... dan heb je het over 3, 2, 3 procent. Dus, maar wij liggen op schema. Maar er zijn gemeenten... Die lopen achter op scheen. Nou, daar, daar wil ik ook, al, ook een keer naartoe. Onze buurgemeente Bloemendaal... die, die gooit er een beetje met de pet naar. Nou ja, die loopt nog, nog steeds achter. Begreep ik. ik, ik, las nee, weer, ja, nou, ook, ik en ik, ik las nu ook... Haarlem en Meer loopt behoorlijk achter. Dus, dus ze zijn nu weer aan het zoeken... naar uh, andere oplossingen. Maar ik denk dat wij, uh, afgesproken met de gemeenteraad... dat wij onze taakstelling... dat we aan voldoen. <coughs> en dat is dan denk ik ook wel het, het maximum... wat we kunnen doen. Nou ja. is dat uh, een landelijk gegeven. En Zandvoort doet natuurlijk heel goed zijn best... Hè, want u voldoet aan alle, uh, aan alle criteria. Kijk je dan nooit eens naar een andere gemeente? Ja, tuurlijk kijk ik naar een andere gemeente. Als die nee zegt? Ja, dus ik, ik zal natuurlijk ook wel zeggen... Van dat Zandvoort op, op schema ligt. Wij hebben er eerder weer een, een portefeuillehoudersoverleg... volgens huisvesting. En daar wordt ook de brief vanuit de Tweede Kamer besproken. Ja, en dan zeg ik ook van... ja, iedereen heeft zijn taken doen. Kijk, uh, haar en Meer... Ja, daar worden heel makkelijk toch nog steeds woningen gebouwd. Ja, dan zullen ze daar toch anders mee omgaan. En dat, daar zeg ik dan ook wel wat van. Uh, van goh Wij ja. hebben onze taakstelling en dat hebben we bereikt. En daarnaast heb ik natuurlijk afgelopen dinsdag een motie is er aangenomen van het CDA en van andere partijen. Uh, om voor jongerenhuisvesting tijdelijk te gaan ontwikkelen. Ja, ik denk dat ik niet uh, wegkom om dat eerst te regelen... <laughs> als voor ik extra huisvesting voor statushouders gaan regelen. Nee. En daarnaast vind ik dat Zandvoort zijn bijdrage in 2016... Uh, ruimschoots heeft geleverd op dat punt. Oké, okay, um, over de jongeren gaan we straks met Romy Koning nog praten... die uh, een Facebookpagina heeft over met starters. En dat schijnt toch heel erg uh, druk te zijn. Zeven verhuizingen. Uh, drukt dat zwaar op de Zandvoortse woningmarkt? Ja, nou, wat ik zei, ze, nu, tot nu toe zeven... De, Hebt, het zijn natuurlijk sociale huurwoningen waar het om gaat. En daar hebben we er ongeveer 28, uh, 2800 van in Zandvoort. Dus dat is ook weer maar niet een, vrij. Niet vrij. En er zijn 160 verhuizingen ongeveer per jaar. Dat, dat hangt er een beetje vanaf. En met die verhuizingen dan komt er dus een woning vrij. En daar heb je dus, moet je dus met je, met je plaatsing van statushouders... moet je daar rekening mee houden... zodat je je taakstelling aan het eind van het jaar haalt... Nou uh, ligt er een heel groot plan hè, over een specifiek team... klantmanagers, statushouders enzovoort. Wie heeft daar de regie over, dat hele pro proces? Nou, uh, de, kijk, in principe de, de afdeling werk en inkomen. Dat, de, die heeft een programma Kent uw klant. En eh, dat gaat dus niet alleen over statushouders. Eh, wij, wij hebben bijvoorbeeld 400, mens, 400 mensen in de, in de bijstand. Nou, die willen we ook naar werk hebben krijgen. Maar dat gaat allemaal niet 1, 2, 3. Hè. Er zitten verschillende... Mensen bij die makkelijker naar werk gaan en moeilijker. Die statushouders maken daar onderdeel van uit. Maar omdat statushouders wat specifieker begeleiding nodig hebben... hebben we dus gezegd, nou, dan gaan we specifiek voor statushouders... gaan we specifiek klantmanagers inzetten... die wat meer expertise op dat gebied hebben opgedaan... Mm -hmm. en elke keer opdoen op, omdat ze steeds statushouders ontmoeten. Dat doen we natuurlijk met Haarlem en Zandvoort samen... Dus, nou, en dan kan je dus ook een teamtje samenstellen die dat, uh, dat oppakt. En de integratiecoaches, dat zijn ook mensen die door de gemeente aangesteld worden? Ja, ja integratiecoaches. Ja. En, en Vluchtelingenwerk heeft maatschappelijk mm -hmm. uh, dat, dat verhaal, pakt dat verhaal op. Dus wat dat betreft uh, zitten we er bovenop, denk ik. En dan komt er uit, uh, uh, uh, uit de coachingshoek toch wel wat commentaar. Een aantal mensen die uh, vinden het allemaal wel goed en die leert de taal niet. Uh, zit u daar bovenop? Ja, daar, zit, daar zitten we bovenop. Maar daar, daar is dus wel weer een... Uh, als gevolg daarvan, hè, want het, het, uh, bijvoorbeeld de scholing is eigenlijk wordt landelijk geregeld. En er zit nou, zeg het maar, nog een bepaalde vrijheid in. Nu is er besloten om uh, de nieuwe wet inburgering per 1 januari in te voeren. Dus volgend jaar. Hè? Volgend jaar. En dan is de bedoeling dat de gemeente meer regie daarop krijgt. Dus eigenlijk meer regie dat... op, op scholing. Ja, eigenlijk is dat toch raar, want je, je, jullie doen wel werk en inkomen, maar scholing ligt landelijk. Ja, dat ligt landelijk. Ja, dat ligt landelijk ja. Ja. Dat, en, en dat gaan ze dus nu ook uh, anders regelen. Dat is weer een taak die wij van de, van de, van de reisoverheid erbij krijgen. Maar ja, vaak, Ben, je, dat weet je, krijgen we er geen geld bij. Hè? Nee, je en moet vaak, het zelf betalen. En vaak is het onvoldoende om het goed te doen. Want dan, vervolgens ga je het doen. En dan krijg je de, dat het dichter bij de politiek komt. En dan krijg je daar, denk ik, ook wel eens commentaar op. Hmm. En dan moet je extra inzetten. Ja, en dan heb je ook extra middelen nodig. Oké. Okay. We gaan een stukje muziek draaien en dan praten we later nog even verder. is een stukje muziek hoor, hoe heet het? Millie met My Lollipop. My Lollipop. We gaan verder met uh, wethouder Bluis over uh, statushouders... En, uh, en wat er nog allemaal uh, te doen is. We hebben het heel even gehad over of dat drukt op, uh, op de huizenmarkt In Zandvoort, ja, een klein beetje. En begonnen uh, begon zelf al over, uh, over de, de motie die aangenomen is... om te onderzoeken of de starterswoningen zijn. Um, wat het ook over werk en inkomen, dan wil ik even naar uh, werk. Uh, we zijn tevreden over het resultaat... We hebben 32% aan het werk. Wat doet u met die andere 68? Ja, dat is, uh, die zijn of nog in opleiding. Want kijk, het verhaal is natuurlijk wel... Het zijn uh, geen, geen Nederlanders van origine. Dus, dus uh, ze hebben geen opleiding gehad. Uh, ze kennen de, de, de moores van Nederland niet. Dus dat moeten ze leren. Maar daar is inburgeringscursus. in burgers voor. Daar, nou, daar is, Maar, okay. maar je, je, mensen hebben ook competenties. Hè? Mensen hebben ja, dingen die ze wel kunnen... Dus je, je zal deze mensen die komen vanuit een heel ander land. Vaak ook in een best wel een getraumatiseerde toestand. Dus je moet kijken, uh, waar, waar zijn ze goed in? Dat, dat moet je eruit zien te krijgen. Mm -hmm. Nou, dan heb je nog vaak in het begin helemaal het taalprobleem. Dus voordat mensen een beetje de taal beheersen, ben je ook anderhalf of twee jaar verder. En, uh, en welke aanleg? Wat kunnen ze? Nou, en, en, en dat traject, dat kost, dat kost tijd. Maar je moet weten, Ben. Uh, ook in de, de mensen die we begeleiden. De andere, de Nederlanders die we mm -hmm. begeleiden. Daar krijgen we ook niet meer iedereen aan het werk. Dus we hebben altijd een groep die niet aan het werk komt. En Dus, dus dan, dan is 30% op dit moment... Is, is, is als je 20 uh, duurzaam naar werk gaat en het is 30%, mm -hmm. ja, ik zou het ook liever 100% hebben. Maar daar lopen natuurlijk nog een heleboel trajecten. Dus het is niet, nog niet afgerond. Nou, het, is, het, is, het loopt nog over deze groep. Ja. Zijn er verder nog uh, statistieken die u kwijt wilt over, uh, over de staatsouders? Nou, nee, ik denk dat ik wel op hoofdlijnen wel verteld heb... dat, dat, dat, dat Zandvoort uh, daar zijn deel van, van neemt. En, uh, ja, en, en als het dus groeit, dus als, we, als Nederland dus meer mensen op, opvangt... Ja, dan zal, zal Zandvoort ook daar zijn steentje op zijn wijze moeten aan bijdragen. Nou, uh, daar... Uh kwam u zelf mee over het Haalingsdagblad... wat er op de voorpagina staat. Vandaag of morgen gaat er dus weer verteld worden... Uh, Zandvoort, je moet er nu zoveel opnemen. Um, gaat er weer een verlengstuk van een COA komen in Zandvoort dan? Nou, ik heb uh, wel gelezen dat ze wel weer aan het zoeken zijn... eigenlijk naar dezelfde soort oplossing als wij in Zandvoort mm -hmm. hadden. Om, dus, omdat ze niet willen dat uh, a, a, die, die ACC's, die, die raken vol. Hè? Er zitten dus nu 11.000 mensen in... en ze zeggen van eigenlijk, nou, die hadden er al zes weg moeten zijn... Dat betekent dat ze op andere plekken gaan zoeken. Bijvoorbeeld, ik heb gelezen dat ze in Goes Een sporthal. Een sporthal weer. Voor, en dat doen ze voor drie of zes maanden. Nou, Zo zijn ze in andere gemeentes ook aan het kijken... om toch uh, die spreiding weer te krijgen. Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk zo... dat de gemeentes hun bijdrage moeten leveren. En ik blijf zeggen nu dat Zandvoort zijn bijdrage heeft geleverd in het verleden. Nu weer levert. En wij voor extra op dit moment toch de prioriteit leggen... bij de, de jongeren van Zandvoort. En dan ben ik benieuwd, want dat vind ik wel interessant... Nou. Hoe, hoe krijgen we bijvoorbeeld de jongeren dan zo snel mogelijk... in extra woningen? En hoe, hoeverre is het Rijk bereid... om hun wet en regelgeving daarvoor open te stellen... zodat het ook echt kan? Want dat het is zijn... natuurlijk niet makkelijk. Ja, nee, er is uh, al voorzichtig over tiny house gesproken. Uh, dat gaat uitgerold worden. Dat lijkt me natuurlijk niet ook bruikbaar Zou ook bruikbaar kunnen zijn voor uh, statushouders of vluchtelingen... die men even kwijt moet. Zou het daar open voor staan? Bijvoorbeeld uh, een, uh, een sporthal ter beschikking stellen? Nou, ik, ik Zoals je denk goed Nee, ik denk niet. Dat, want dat doe je niet. Toen was het voor kort, hè. Toen was het voor twee weken. Nu gaat het echt om drie, vier maanden. En ik denk, wij hebben er gewoon geen ruimte voor. Wij hebben er geen, geen ruimte en plek voor. En het, dus wij zullen denk ik daar ook eh, niet positief op antwoorden. We hebben toen de noodopvang gedaan... We hadden toen alleen het spalier, want we hebben heel onderzoek gedaan... het spalier over... ondertussen hebben we zelf een aantal maatschappelijke ruimtes... van de gemeente Zalvoort, hebben we zelf ingezet. We zijn mm -hmm. met de Mariënschool bezig. We hebben de brandweerccerne, hebben we nu de, de, de mensen in zitten. Het Rode Kruisgebouw, dus... en ik ben zelfs nog op zoek naar een paar plekken. Dus ja, het, het is op een gegeven moment op. Is het op. En ik vind dat ik me vooral moet gaan richten nu op de jongeren. Ja, dat uh, valt ook onder uw portefeuille, ja, huisvesting. Ja. Is het een idee, die huisjes? Ja, nou, dat is een deel, een deel van het idee. Ik, ik zit zelfs verder te kijken. Ik uh, constateer toch ook in Zandvoort. Er wordt heel veel particulier verhuurd in Zandvoort. Hè? Dat is volgens mij 10, 11 procent. En ik ga met deze partijen ook in gesprek. Want daar zitten natuurlijk ook potentiële plaatsen bij om te verhuren. Nou, aan... Aan, en, en, en, en bijvoorbeeld ook Airbnb. Ja, nou, ik zou wel Airbnb voor jongeren willen hebben. In ja. plaats van dat we alleen maar denken aan toerisme, toerisme. Want uiteindelijk zijn de jongeren de toekomst van Zandvoort. Dus ook daar wil ik mee in gesprek. Dus ik wil misschien wel een oproep gaan doen... om heel creatief... op andere wijze... dus niet alleen tijdelijke nieuwe plekken... maar ook bestaande plekken... anders in te zetten. En volgens mij zie ik daar wel mogelijkheden toe. Maar dat vraagt ook... We zijn, uh, dat vraagt ook van onze vastgoedeigenaren... en van eigenaar nou, van woningen in nou, Daar wil ik even naartoe. Want in de Halem... Uh, uh, het kan niet snel genoeg, uh, riepen ze nog vanmorgen... Uh, komt er een anti-beleggingswet... Is Zandvoort daar ook mee ja, bezig? Tuurlijk, ja, natuurlijk. Daar zijn we ook mee bezig. Ja? Daar heb ik ook gesprekken over voeren. Want er maar, wordt nogal wat gesplitst de laatste tijd. Ja, maar, kijk, maar aan de andere kant... er stond al iets over woningsplitsingen. Maar woningssplitsing kan ook een deel van de oplossing zijn. Als er een grote woning... waar alleen maar één iemand in woont... en je kan dat in overleg... dat je daar ook jongerenhuisvesting doet... Ja, waarom het, het ging nu over beleggers... die splitsen ja, ja, en precies. dubbel verhuren. Nee, dan. maar dan zeg je... u mag die woning splitsen... en u zet het dan in voor jongerenhuisvesting. Okay. Tegen die in diep... Huurprijs, Dan schieten we wat op. Um, dat is creatief denken. Dat ja, zijn we zo gewend in Nederland. We zitten alleen maar in regels te denken. Maar we zullen echt anders moeten denken. Dus daar gaan we lekker mee aan de gang. Nog, we hebben nog één minuut, heb ik gehoord. Het, het begint een beetje op een CDA praatje te laten Nee, dit is dus ik, de wet, dus gewoon de wethouder Gerts en Bluis... Ja, ja, ja. die zich ik, gewoon inzet voor Zandvoort. Ja, nou dat zijn we van, uh, zeker van uh, de wethouders van Zandvoort... wel uh, gewend dat zij zich inzetten... Uh, inderdaad, uh, de, de verkiezingen komen eraan... maar daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Gaat het straks zo worden... Zandvoertse jeugd eerst? Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat begrip van uh, bepaalde partijen... die het woord vrijheid hebben en dat als vrijheid zien... dat zie ik toch echt anders. Oké, okay, we moeten er nu mee stoppen. Zie ik van Cor. Misschien praten we straks nog heel eventjes verder. Uh, nu... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.